Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Na dagen van betrekkelijke rust voert de Syrische luchtmacht weer bombardementen uit. Dat zeggen rebellen en waarnemers in het land. Vooral een vallei in de buurt van Damaskus die in handen is van opstandelingen zou het doelwit zijn. Het zou een ernstige schending zijn van het bestand dat donderdag van kracht werd. Dat kwam tot stand met medewerking van Rusland en Turkije. Het is niet precies duidelijk welke strijdgroepen er precies aan meedoen.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 Het meldt 1 Limburg. Het duurt waarschijnlijk een paar dagen voordat het oorspronkelijke waterpeil met de pompen in het kanaal is bereikt. Bob de Vries is in Tienhalf Nederlands kampioen marathonschaatser geworden. In de eindsprint was hij veel sterker dan Remco Schouten. Irene Schouten prolongeerde vanmiddag haar nationale titel op de marathon voor Janneke Ensing. Het weer tot slot. Af en toe valt er regen in het binnenland. Eh, en in het binnenland is dat soms ijzel of natte sneeuw. In de nacht blijft zelfs een deel van die natte sneeuw in de Limburgse heuvels misschien even liggen. De temperatuur ligt namelijk rond het vriespunt. En voor de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg geldt dan ook code oranje vanwege ijzel. In Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel, Flevoland en Zeeland is er code geel. Morgen breekt de zon door in de loop van de middag. Alleen bij zee kan er misschien nog een buitje vallen. En het wordt morgen van 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fi